Ik toch niet uitgebreid of hierbij stil te gaan staan: dat het hoofdlied van Salomo alleen maar een huwelijkslied geweest is, uh, van Salomo en zijn bruid. Maar dat het inzonderheid wel een huwelijkslied geweest is van Christus en zijn kerk. Wij denkt dat, dan zijn we allemaal van bewust. Wij vinden dan in het eerste vers dat Christus van zichzelf getuigt. Ik ben een roos van Sarum en een lelie der dalen. Daar komt Christus van zichzelf te getuigen. Sommigen brengen dat ook over van de bruid, Maar wij staan meer aan de kant van dat Christus dat van zichzelf getuigt. Dan vinden we in het tweede vers wat hij van zijn kerk getuigt. Dan zegt hij gelijk een lady onder de doornen. Al ze is mijn vriendinnen onder de dochters. Dus daar ziet hij ze. En hij noemt zijn lelie. We zouden zeggen een weinig gelijkvormig. Hij noemt zichzelf een roos van Sarum en een lelie der Dalen. Maar hij noemt zijn kerk een lelie onder de doornen. Op een gevaarlijke plaats. En wanneer hij dan haar gaat prijzen, dan vinden we in het derde vers dat de bruid haar mond open gaat doen. Met de heer ziet gesproken, ze staat er niet op dat ze zo geprezen zou worden. Maar nog gaat ze hem prijzen. En gaat ze hem roemen, en dan zegt ze, als een appelboom onder de bomen des lands is mijn liefde onder de zon. Spreekt hij over mijn vriendin onder de dochter, en zij gaat zeggen: Is mijn liefde onder de zon? Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemel te zoeken. De wensen, dan zijn de eerste plaats een ogenblikje stil te staan bij de schoonheid van Christus, zoals de bruid hem hier komt te noemen. Gelijk een appelboom onder de bomen des lauds, is mijn liefde onder de zon. In de tweede plaats zijn veiligheid. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit erom. En in de derde plaats zijn vruchtbaarheid. En zijn vrucht is mijn geheime te zoet. Wanneer we in de eerste plaats uw aandacht dan een ogenblik bepalen bij hoe zij hem noemt. Gelijk een appelboom onder de bomen des lands. Dus. Dat is eigenlijk geen plaats, zouden we zeggen. Een woud waar een appelboom te vinden is. Of een appelboom staat. Eens, zijn we alle wel eens in, in wouden of in bossen geweest. En, en misschien in ieder geval weten dat er bossen zijn. Maar we zullen in de bossen waar we ook komen nooit geen appelboom vinden. En dus we vinden wanneer ze hier zegt gelijk een appelboom onder de bomen des wouds also is mijn liefde onder de zon komt ze de appelbomen te noemen of de bomen des wouds te noemen als de zon en haar liefde als een appelboom wanneer we dan hier vinden een appelboom die geplant moet worden want mijn hunders in de bossen groeien geen appelboom. En in wat we hier vinden in het woud. Daar groeien ook geen appelboom. Of ze moeten er geplaatst worden. Moeten we in acht nemen dat we hier zinnebeeldig gehandeld vinden. Zowel over de appelboom als over de woudbomen. En, maar wat vinden we dan? Dat die appelboom is er toch geweest. Want wij zeiden dat zij hier hem roemt. Zijn eerste in zijn schoonheid. Een appelboom in zonderheid in Palestina. En daar gaan we niet over uitweiden. Of dat het citrine, citroenbomen. Of dat het granaatappelenbomen. Of welke waren. In hoofdzaak zijn er niet wellicht die bomen nog geweest die er zijn. Appelbomen zoals wij die hier hebben. En nogthans vinden we daar gehandeld over een appelboom. Die zich ten eerste openbaart in zijn kroon. Die hij uitbreidt en ten andere in zijn schaduw die hij geeft. En ten derde in de vrucht die er valt van die boom. Uh, dan vinden we dat zo'n appelboom die moet geplant worden. Mijn hoorders van Christus geldt het ervan. Dat hij een plantige God is. En we zouden hier een uitgebreid veld vinden als we hier gingen spreken wanneer zij hem noemt een appelboom, dan wil dat zeggen dat zij kennis gekregen had van Christus. Ze had kennis gekregen van hem ten eerste van zijn schoonheid. Waarin was zij schoon? Ten eerste in zijn godheid. Die ooit Christus leert kennen, zullen hem nooit schoon vinden wanneer ze hem niet leren kennen in zijn godheid. Want, mijn ouders in zijn menselijke natuur is hij wel schoon voor het geloof. Maar dan vinden we in Jesaja 53, hij was zwaag. En we hebben hem niet gehad. Hij was al waardigst onder de mensen. Een man verzocht in krankheid. Maar door het zoog krijgt men hem te zien. In zijn goddelijke natuur en in zijn menselijke natuur. En waarom in zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur één persoon met twee naturen, ziet ze de schoonheid van de appelboom waarom? Terwijl Christus had noodzakelijk en moest noodzakelijk de menselijke natuur aannemen om een vruchtdreigende boom en om een schuilende en een schaduwachtige boom te zijn. Daar moest hij voor rechte God verwezen. Maar hij moest ook de menselijke natuur aan nemen. De menselijke natuur van Christus die zonderloos was. Dus zonder zon. Zodat de twee naturen in één persoon. Daar blonk uit de grootheid en de schoonheid van zijn Godheid. En de schoonheid van zijn mensheid. Een appelboom. Een Schoon mijn is dus was Christus, wanneer we even stil staan in zijn naam. hij was gezalfd, gelijk een appelboom Schoon, was Christus gezalfd met de Heilige zelfolie, met de Heilige Geest gezalfd, waartoe tot profeet om onderwijs te geven aan onwetenden, tot priester om onreine te reinigen tot koning om gevangenen te verlossen, te bewaren, te beschermen en te verzorgen. En had de bruid hem zeker zo leren kennen, als die grote profeten en leraar, die onze verborgen raad en wille God, aangaande onze zaligheid, volkomen geopenbaard baard. Ze had hem zeker leren kennen, in de afwassende en reinigmakende kracht van zijn boek. En ze had hem zeker leren kennen, in de verlostingen van, van, van de zon. Van de schrik, en van de duivelen van de vloedteleid. Dus mijn huddes die hem zodanig leren kennen. Die gaan hem leren kennen gelijk een appelboom. In zijn schoonheid met onderscheiding van de waldbomen. Waldbomen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Maar over het algemeen zit een brandhout van op. Maar mijn hordes, ze krijgen niet alleen te kennen in zijn menselijke, in zijn goddelijke natuur. Ze krijgen niet alleen te kennen in zijn ambten. Maar ze hebben hem ook in de staat van zijn vernedering. En in de staat van zijn verhooging. Ach, kan heet het zaligmakend geloof hem schoon. Wanneer ze door het geloof zo gaan zien liggen in de stal van Bethlehem. Wat is die schoon geweest voor de hebben? Want daar vinden we van en ze, ze het het om. Omdat ze door het geloof zo gezien hebben wie Christus was. En waartoe hij gekomen was. Een schoon vinden we in zijn omwandelingen van hem. Wanneer dat hij in zijn leer. En welke leer hij met zijn leven versierde. Want wie kon zeggen, zegt hij, wie van jullie niet overtuigd maar verzonnen. En in zijn leer heeft hij alleen geleerd eh, dat al de gerechtigheid des mensen waardeloos was voor God. En dat alleen zijn gerechtigheid geldende was voor God. Wanneer dat hij zelfs op een keer gaat zeggen, tenzij zij het vlees des zoons, des mens eet en zijn bloed drinkt, zo heb gij geen leven in u En toen zagen ze niet alleen het geloof, zag schoonheid in. Want wanneer velen niet meer met hem wandelen, vinden we dat hij zegt, wilt gij die dan ook niet weggaan. En dan zeggen ze, tot wie zullen we heen? Gij de woorden des eeuwig Schoon zegt hij was die in, het zou hij leerde als nachthebbende. En we zeiden. Hij versierde zijn leer. Met een zondeloos leven. Schoon was hij in zijn wonderwerken. Ach. Om maar kort van te zeggen mijn hoofd, Wat is hij bewonderd geworden. Wanneer dat die hij blindige. Dove het gehoor gaf. Een stomme de spraak gaf. De laatste reinigde. Dove opwekte. En. Uh, allerlei kranken van duivelse zetten. Heeft Christus bewezen. Die hem hebben leren kennen. Hebben hem leren kennen. Hoe schoon en vermindelijk ook dat hij was. Niet alleen mijn dus was die schoon. In. zoals hem even genoemd hebben. Maar het geloof zo. krijgen hem ook te zien als schoon. Wanneer dat hij dat kruipt in de hof van Gethsemane. Ik het Gethsemane. Goed opletten hoor. Ach, het geloof krijgt je schoon te noemen. Waar mijne hordes, daar hij die planten van namens, daar moest hij aan Gods gerechtigheid voldoen. En als we dat ooit in het oog krijgen, dan wordt Christus zo schoon in zijn lijden. Goed opletten. Wat bedoelde Christus in zijn lijden? De verheerlijking van de deugde gods. En daarom is zijn lijden gesloten. Zijn lijden is niet alleen schoon als we het geleerd leren dat hij voor ons geleden heeft. Dat is wel een voorrecht. Maar houdt één gedachten is dat we nooit leren kennen dat hij voor ons geleden heeft. Als we niet hebben leren kennen dat zijn lijden een vrucht was. Dat hij de deur de God kwam te verheerden. Daarom vinden we nog dat hij zegt, Johannes 17... En dan begint hij niet te zeggen. Vader ik heb voldaan voor mijn kerk. Maar hij zegt. Vader ik heb u verheerlijk op de heren. Ik heb volledig het werk dat gij mij gegeven. Hij had zijn vader verheerlijk. Dat is het hoogste doel moet leggen. zaligheid van de kerk. Daardoor heeft hij verworven. De zaligheid van de kerk. Dus het geloof zo. Krijg hem in de hof. En gaat zeven. met te zien schoon. Och, die vruchtbrekende boom. Ze krijgen hem niet alleen te zien, mijne is om kort zijn op Godfotel. Daar staat de boom geplant met uitgebreide haar. Aan het vloekhout der Waar Christus voldaan heeft aan de eis der goddelijke gerechtigheid. En waar hij gehangen heeft als een gevloekte. Want vervloekt wie aan het houden. Krijg het geloof ook hem te zien. Als een appelboom Wilt u één verwijzing of twee. Dan zie ik daar die moorden naar hen, Die zijn schuld thuis krijgt. En de deur van God krijgt liefst recht. Lief, wij toch leiden recht terug. Want wij ontvangen strafwaardig naar hetgeen dat we gedaan hebben. Die krijgt Christus te zien als een koning van een koninkrijk. En dan roept hij het uit. Heren gedenkt mij. als je in uw krijgt gekomen. Zegt nee, mijn onder de schaduw van uw vloog. Merk je niet. Dat het geloof ook. En kunt ge indenken dat het wonder is. Dan de zonen. Verbitterd werden de fariseer in de eigen gerechten. Verbitterd werden. Ach mijn gehoordes want hij keurde alles af wat de mens en houd maar gerust in gedachten is, wij kunnen ons bij God nooit meer verdienstelijk maken. Dat is voor eeuwig afgedaan. Christus heeft vervormd in zijn lijden en gehoord, met schoon zeggen we maar, in zijn sterven. Och wat je uit wie het is vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Schoon, niet alleen in zijn sterven, maar in zijn handstandigheid. Wanneer hij getriomfeerd heeft. We gaan er nu vooruit. Waar hij een zondag geleden zondag Zonde nog gedaan. kapkissen. En een zondag over de hemelvaart. Schoon in zijn opstand. Waar hij getriomfeerd heeft. Over dood. Over hel. Getriomfeerd heeft. En de vader hem gerechtvaardigd heeft. En hem gegeven heeft. En alle naam. Dat in zijn naam alle knie gebogen zou worden. schoon in zijn hemelvaart. Wanneer dat hij als de hemel hemeltroon beklimt... ...gij voert een hemel opgeleefd... ...de kerken werd u buitenweer gezagd... ...die strijd bekroond. ...schoon mijn oude, ...in de zitting aan zijn rechterhand... ...desvaars... Ach, daar is hij die, die vruchtbare... ...appelboom... ...en die gezegende appelboom... ...waarvan door alle eeuwen... Heen ...de kerk gegeten en gedronken heeft... ...en schoon zeggen maar. als het geloof ogen krijgt te zien als het land dat staat in het midden van de troon als onze voorbeelden bij hem valt want mijn hoort het werk van Christus ja en wat Gods rechtigheid eiste dat was voldaan dus in dat opzicht was dat werk aan maar het werk van Christus was in wezen niet aan. Weet je wanneer dat af zal wezen? Het is de laatste te zijn. Het is de laatste te zijn, zal het werk van Christus zijn. En er zal weer zijn vader een gemeente voorstellen. Zonder plek en zonder in Dus een schoon. En we zouden nog kunnen zeggen schoon. Voor het geloof ook dat we nog verwachten. Dat hij zal komen met Heer en Heerlijkheid. Wanneer dat hij zal komen op de wolken zing. Christus is het schoonheid. Nu even de vraag, mijn godes. Dus, hebt u hem wel eens in zijn schoonheid gezien? Hebt u hem wel eens in zijn schoonheid leren Ach, zouden we niet vreemd opkijken als we door de bossen heen lopen? En we zien daar op zijn onverwachts een appelboom staan. Maar nu zou ik het anders kunnen zeggen. Ach, dat we eens in de bossen waren. En we hadden honger en dorst. Hadden honger en dorst. En er was in de bosjes geen water om te drinken. En er was geen voedsel te verkrijgen. En we zouden een boom zien bijvoorbeeld met kastijntjes. Zou je dan zeggen, gelukkig hoor, er staat een boom met vrucht. Nee, mijn hoor. Een opmerkelijke zaak, dat er staat een appelboom. Die heeft vrucht en sap. Die voedt en die drinkt. Zodat de schoonheid van Christus hierin bestaat. Dat hij voedt en drinkt. En merk eens mijn hoort. Je zal verder door dat borst heen wandelen. En je zal prachtbomen zien, maar geen afvalbomen. Laat ik eens proberen het erg eenvoudig te zeggen. Zal er in onze tijd niet velen zijn die geholpen zijn met de bomen des wouds. Maar van wie je staat met de zoon. Ach, mijn gehoordes die er zijn. Die schoon kunnen praten en schoon kunnen redeneren en schoon kunnen preken zelfs. En wat in de praktijk bewezen wordt dan het zoon des wouds zijn. Bomen des wouds zijn onvruchtbaar die al is het mijn heus dat we over Jezus kan praten en zoals het leger des dat over erover zingen. en de God erover over maar een arme verlegen zondaar die laat een hart lig. een arme verlegen zondaar die moet het om spijt die werkelijk zijn honger en zijn dorst leert kennen die moet spijt zijn. Ach, die kan zijn met de zwijgendraaf. Van boomschillen die verzadigen. Gelukkig als ze geweigerd worden. <lacht> van mijn reubens. Eh, wij vinden in de bossen eh, dat er daar zelfs zwijnen zijn. En dan daar herten zijn die vinden daar eten. En zwijnen die vinden daar eten, die kunnen daar de kastijnen of eikels, ik weet niet wat ze allemaal vinden, maar die kunnen er eten. En zijn de hutten, ach, die kunnen verzadigd worden. En als we nou buiten Christus verzadigd zouden kunnen worden, opgaan in welke schoonheid, de schoonheid van de wereld, de zijdelheid. De schoonheid van het vlees, de de schoonheid van de goederen is hij De schoonheid van de godsdienst of zelf alleen maar godsdienst is hij blijft. Alle schoonheid, al zijn de zonen, dat is nog zo schoon. En al zijn ze versierd met prachtige takken. En met soms nog met schone vruchten, maar zij niet te eten. Er soms schone vruchten, maar zo doofzakken, die niet te eten zijn. Oh, laat ons toch bedenken, mijn ouders, Dat we hier vinden dat de bruid gaat bekennen. Dat er maar eentje is die voor ons zorgt. Dat er maar eentje is. En dat is voor die wel. We zijn hier. De bruid die had er iets van herkennen. En waar had ze wat van herkennen? En wel, mijn ouders. En ze had wat van leren kennen wanneer we in de tweede plaats gaan spreken over de veiligheid onder die appelboom En wat had ze leren kennen? Ze zegt gelijk een appelboom onder de bomen des wat is mijn liefde onder de zon. En zijn we dan? Nee, mijn gehoord is, dan is de tekst niet af. Dan is de tekst niet af. Dus dan kan men over de schoonheid van de appelboom. En over heel de wereld wordt Jezus uitgedraaid. Ja. En die lieve Jezus en dan ach mijn oor, die zullen we niet overuitwaaien. Maar je oren die klapperen bij het zijn bij hetgeen dat je hoort. Maar hier vinden we eentje die heeft de schoonheid van die boom weer in kennen omdat die veiligheid Veiligheid, boom, wat <tie> dus Ze zegt. En zo is mijn liefde onder de zonen. In de eerste plaats zegt ze hier. Mijn liefde. Dus ze had niet liever op de aarde en in de hemel als alleen Christus. Dus ze had wel een zalige geloofskennis van Christus. En die ooit verwerdigd mogen worden. Om Christus te leren kennen in zijn algenoegzaamheid. En zijn schoonheid en bemindelijkheid Die leren kennen. Dat hij voor hem de hoogste en de grootste waarde, dat niets hem kan vervatten. Niets kan hem vervatten. Geen vrouw, geen kinderen, Geen geld, geen goed en alles wat de wereld biedt. Want die ooit een openbaring van Christus verkreeg. Hij. Een zaligmakende openbaring. De duivel kan zich ook nog openbaren verhengen, het niks. Dan kan ze zich ook nog wel met Jezus. Laat u nooit misleiden, mijn orens, dat het de Christus der schriften moet lezen. En de Christus der schriften, die laat het na. Merkelijke zaak, mijn orens, wanneer men over Jezus praat, of over Christus spreekt. En over geopenbaarde Christus komt te spreken. En zijn we geen kennen, en mensen geen kennen en leren dat die God vat te kennen. Maar als je dan over hoort spreken of dat er over gesproken wordt, als over een servies, of over een meubelstukje in huis, ach, zet er dan maar een vraagteken achter, Zet hem daar Zet er dan maar een vraagteken achter. Als Christus gelopen werd, wordt als die appelboek, dan ga leren kennen dat hij en voor de helft. Hij heeft iets van leren kennen, hij maar brandhout ben voorna. En dat door onze woensbreuk en uit. dat het paradijs gezet en onder de vloek van de wet. Oh, en nou hebt deze praat iets van leren kennen. Wanneer ze gaat zeggen, mijn liefste, ik heb grote lust in zijn schade. Ach. Op een plaats zegt een zalm dichter, onder de schaaf is de vleugelen, zal ik vrolijk zijn. En hoe zijn die vleugelen uitgebreid? Die wordt rustig op. Waarom zegt ze niet? En wanneer wie hier ik heb grote lust in zijn schatten. Wel, ze had ervaren dat buiten Christus lag ze onder de toren God. Buiten Christus lag ze onder de vloek der wet. Buiten Christus was ze nog in haar zon. Buiten Christus zat ze nog vast aan de zadel. Buiten Christus zat ze nog vast in de zon. Ach, mijn de heus. Dan had ze Christus leren reken in zijn schoonheid. In zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoefselheid. En omdat ze nu zo had leren kennen. En zich daar nu buiten gevoelde. Zegt ik heb grote lust in zijn schaduw. Om een veilige plaats te vinden tegen de gloeden van de goddelijke toren. Tegen de vloeken van Sini. En veiligheid te vinden tegen de staten. Waarom? In Apel volg mij naar die die de Christus. Daar had een toren van God op uitgebrand op Golgotha, En in zijn lijden en dood was de wet, was er, had de wet zich uitgevloekt over Christus. en was aan het einde gekomen van de vloek, toen Christus uitriep: Het is vol Weet je waarom? Als iemand verdood dood veroordeeld is en het volgens is, voltrek is de rechten bevredigd. En God was bevredigd en de wet was bevredigd, want het volgens was bevredigd. Die ziel die zondag zal sterven en Christus is voor de zonde van de volk gestorven. Mijn uur hij heeft de zorg van de kop vermoord. Hij heeft als in appelboom getroffen steed alle strijd en is als overwinner uit de strijd gekomen op een dag zijn er opstamming heeft hij bewezen. Dat hij dood, duivel in hem getriomfeerd heeft. En aan zijn zeven gebonden heeft. Merk eens. Onder die schaduw. En onder die vleugel. En als er dan straks nog zijn. Wanneer dat jouw kruis Daar is hij wel een schoon beeld van die appelwocht. En de uitgebreide armen, Daar heeft hij gaan. Om dan zo'n arend. Een troef zal de zoeken in zijn mond, een troef zal we zoeken in zijn bloed, een troef zal zoeken en een verberging, want we zijn er. daar is Gods door een over Christus. En wanneer we dan hier vinden, ik heb grote lust in zijn schade. Ach, ik zou, wanneer er onder ons waren, u willen opwekken en als God het is dan willen we gebruiken houd in gedachten buiten Christus dan liggen we nog in gevaar dat Gods toren ons treffen kan buiten Christus leven we nog in het gevaar dat de wet ons nog vervloeken en verdoemen kan buiten Christus leven we in het gevaar het af wanneer we niet gewassen en gereinigd zijn van onze zon, dan met de openstaande schuld van God. En mijn houders, ik weet wel, ach, hier komen we op een teerpunt, waar openbaar is het nu hetzelfde maken, geloof, wat hier? hier we gaan een tijd beleven dat men, mijn houders, met een rustdoel die naar de hemel gebracht wordt, in rust rusttoeltje naar de neer. Want als die middelwermerij is heel geopenbaard is, dan leggen we zaken vast. En dan leggen we zaken goed. Aan Gods kant, dat is waar, maar je je wel. Maar mijn dus een geopenbaarde middelaar is onderscheiden van een geschonken middelaar. Want waartoe wordt Christus geopenbaard? Zoals dat hij de schoonst aller mensen kan als die Nappelboel is. Waartoe wordt hij geopenbaard? Dat hij beaamd wordt aan alle nood? Waartoe wordt hij geopenbaard? Ach, dat er bij hem alleen maar verbergen is. Dat hij alleen van mijn vader herkend is geworden. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me wel baren voort en. Ach, als er toch rekening mee. Er wordt in onze tijd zoveel afgeredeneerd en zoveel geplukt. Als je nog vraagt aan me, ach man. Als Christus aan de ziel geholpen baart. En hij zou dan gaan sterven. En hij zou in die liefde zijn. Wat denkt u wel, mijn oor. Stapte ze zo in de hemel? Ja. Stapte ze zo in de hemel? Ja, man. Zowel als mijn oor. Wat doet het geloof, wanneer dat hij openbaar die hij omhelft? Want in het geloof vlucht toevlucht nemen ligt een enige verzekering. En het onderscheidt mijn houders. En als dat wij nu onder een leer gekomen zijn in de tijd waar we altijd, wanneer we nog ons te zochten te houden aan iets buiten Christus en het afgebroken is, uh, daar hebben we het echt niet van geleerd hoor. Nee. Ik wil u even tussen twee haartjes dit zeggen. Uh, toen we eens het werk gehoord hadden van een meisje van een drie ene God, uh, twee en twee een dag van vrijdagavond uh, tot zondagmorgen. Als radeloos geweest waren of dat en dat voor ons niet er was. Het werkt voor een reden, God, waarom niet? Dat meisje had een bekeerde vader en een moeder. En in de familie. Maar wat had ik? Mijn vader en mijn moeder was goed en heel de familie is hier Dus denk je, man, dat jij ooit samen zo geworden? En het lag toch in mijn hart, verklaard mijn ouders. Dat ik geloofde dat er buiten de gerechtigheid geen grond was voor de eeuwigheid. En wat gebeurde daar, kom ik zonder. morgens liep ik bij ons thuis. Rondom een tafel die naast een bed stond. waren handen vlingen te laag. Voor eeuwig daar buiten te moeten zijn. Voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig buiten God. Daar gaat het in hoofdstuk nog niet over de hemel en over de was Staat over een hoofdzaak voor hem. En dan de vurige pijlen van de staat die heb hebt gehaald En toen werd ik in de dadelijkheid bepaald. Dat mijn moeder mij voor de dood gedragen had. En dat aan die voet van die preekstel eerst mijn naam uitgeroepen werd. En toen de naam van een drie enige God. En dat ik nu de tekenen van die drie enige naam van God aan mijn voren heb. En toen hebben we deze uitdrukking gedaan. Er gaat een Heer en ontsluiten dat hij een drie verbond verbondsgod God is. En dat zowaar als ik die tekenen aan mijn voorhoofd doe. zo waar wil de God die Hedisch mijn God zijn. En dan bedoel ik niet om iemand maar op zijn dood te wijzen. Maar je moet dus bij een dood bepaald worden bij God vandaan. Ja. En toen valt er in mijn hartstij Heer en dan zal ik niet kunnen voor en dan leer ik in u drie God geëindigd ben. En dat God me nooit kwalijk genoemd. En dan geloof je dat het me vandaag nog is. Ik nooit kunnen rusten. Al was het allemaal we bij tijd een rustzoeker waren en ons soms ook zochten te verzekeren, hoor. We ja. weten goed genoeg wat dat is, mijn hoort. Zichzelf te handhaven onze bevinding. Als God de grond eruit gaat halen. Ach, dan komt dit naast onder de blote hemel te staan. Nou, als dan de vuren gelogen van een hart doorzoekend het God ons hart is aan de schrijf. En we horen dan soms nog weer eens te wet. In zijn eisje dat hij juist een gehoorzaamheid. Over een haar hem had in de straat de weg. En we gaan dan nog eens eventjes meer. Dan we horen dat wel. Door de liefde was het dat die zonde achter achteravond we zo gelach niet van. Maar dat de deksel van ons hart is opgelicht, wordt ontdekking dat blootleggen wat verborgen is. En God gaat het blootleggen wat verborgen is. En alleen ten kenten hebben geen bedekking voor God. Geen bedekking voor God. En Christus heeft zich verborgen gehouden. Waar die mee en over gesproken kan hebben. Waarom dat hij van gezegd heeft, gelijk een appelboom onder de bomen gezworven. En waarvan deze gezegd heeft, soms is maar niet en hij had zich verborgen. Ach, mijn hoorden, dan zitten we weer Een geloof, een geloof Ik heb bewust in zijn schaduw. Ze wil zeggen, daar ben ik alleen maar vijf. Daar ben ik alleen maar veilig. En anders ben ik onder onderworpen, duizenden eigen veilig. En mijn hoorden, stouten ze die nou vanavond op ons zitten. Ach, zelfs ze de die hupen zitten. Die gelopen dat al oh, wat adem is, schaamvergeerlijk is. Maar in de grond moeten mis. Als je nou jezelf verzekert dat je toch wel in de hemel komt. Wees dan zeer voorzichtig. Want denk erom, mijn houders, dat gemene werken des geestes zo ver kunnen gaan. Als er niet verklaard in het te behoefte. Oh, met God verzoend te worden, dan vraag ik wat is het werk des Geestes? Het werk des Heiligen Geestes. Dat bedoelt de eer van God en de kroon van Koning Jezus en de zaligheid van de kerk. Dat is het werk van God. Geest. Je kunt dan niet geloven dat een Heilige Geest in wezen één met een vader en zoon in strijd handelt met het werk des Vaders en de zoon. Oh, waar hij die door de Geest gezalvd is geworden, als je een zonder gaat bearbeiden, die zonder, maar gerust stelt met. Uh, er is een beginsel, je bent ja. een gemaakt, je bent op de weg, dan leg je je zaken wel goed. Nee, nee. mijn heuristen, dat is een strijd. Weet je wat ik wel geloof? Dat men die geest bedroeven kan. En dat hij zich terugtrekt. En de werkzaamheid er staat op af en dan moet jij gaan daar. Moet jij gaan daar hoor? Als die geest niet heen komt te trekken. En de werkzaamheid des harten houden op. Om met God verzoend te worden. Ach, dan hebben we hier een dag En een doodleid. Dat ze hier erg weinig te kunnen vertellen. Ach, dat zij erg weinig hebben te praten. Heus hoor. En dan kan je wel zeggen. Ja, maar toen geloof ik toch dat dat gebeurd is. En toen geloof ik toch dat dat gebeurd is. En ja, en dan krijg je toch niet uit mijn handen. Ik hoef niks uit je handen te halen. Maar als doet raak je kwijt. Als grondverdeliging. Ja. Als God het doet raak je kwijt. Het grondverdeliging. En dan hoef je niets te verlogenen. En niets te lokenen. <coughs> maar we vinden hier een geloofsklacht van de kerk. Ach, zegt ze, Ik heb grote lust in zijn schade. Zalden we die nou vandaan. Die er ook nog zit. Ach, mijn herders, we hebben vanmiddag, zo'n beetje zitten toppen om een tekst. Hoe ouder dan we worden, hoe meer dan we moeten toppen om een tekst te verkrijgen. Ja. En toen deze waarheid vanmiddag zo onverwacht voor onze aandacht kwam, ach, <tossimus> Toen hebben we de Bijbel maar dit gedaan. Mijn herders in de overdenkingen en het onderzoek, ach. Ik doe het hier niet te kleintjes, te kort hoor. Al gezegd, want de levende kerk. Die waarachtig het leven in de viel hebben. Dit wordt dat benen. Dat wordt er benen. Dat wordt er benen. Wanneer ze hier vinden. Ik heb grote lust in zijn schaam. Ach, de bedekkende gerechtigheid van Christus die hij verborgen heeft met zijn lijden en God. Daar zegt Jezus van, zelfs zijn ze die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Dat is in mijn woord, hoor. Dat is Gods woord. Ja. Ik hoor iemand zeggen, ja, maar, maar, er wordt van Gods volk toch wel eens gezegd, en soms nog van de oudvader, alles allemaal van Gods volk, Komen niet tot die grote zaak. Ik vind het een gevaarlijke uitdrukking. Ja. Al is het dat God in zijn vrij soevereiniteit. Van eeuwigheid een besluit genomen hebben Gods woord. En dan lees ik mijn hoorde. Dat de apostel Paulus zegt. Tot de gemeente van Korinthe. Die behoorde tot de kerk. Wij bidden nu, Alsof God door ons baden. Wij bidden nu van Christus leeg dat hij nog eens een belofte krijgt, en daar nog eens een toestand krijgt, nee, laat u met God verdoen. Dat weer mijn houders van God te En ik wens dat God me geeft, als ik bewaar en nog een potie mag blijven, dat hij me toch geeft, om het minste niet weg te schoppen, maar dat hij me bewaart toch bij die liefde, om geen grond te geven, dat God onze grond is, maar Christus onze bedekking is en die nou eerlijk met haar ziel omgaan, die horen in hart zeggen, man, ik wens niet anders. Ik wens niet anders. Ik begeert het niet anders doen. En als anders geleerd wordt, zou ik het geen eens willen beluisteren. Dat komt ook nog, dan die op de dan op. Dan die ook de honderders. Die het moeten van harte behamen, dan zou ik zeggen, ach, houd dan boek. En laat er dan geen stilzwijgen bij je zijn. Want hoe kom je nou onder die boek? Ja, hoe kom mijn om? Ach, nou zie je er alles in weg. Ach, wat aan hem is, is schaambegeerlijk. Ach, de schoonheid van die boom. De bemiddelijkheid van die boom. Beantwoorden, Christus, en beantwoorden aan al je noden. Je ziet er alles in weg. En hoe kom mijn om? Hoe kom mijn om? Ach, als je weer, kennis steekt, en de hete middagzon in het moord bij het Ga je zijt bro. Ach, dat de naar en de dorsten. waarvan we nog lezen? Je zei, de ongerustheid en de dorsten zoeken water. eer daar is geen. Ik de Heer is al zo. Geen bedekking te hebben. Ach, wat moet het wezen als het God ontmoeten wordt? buiten Christus als borg voor ons zon? Want we gaan geen ga onvergeven zonden naar de hemel, hoor. Dan ga geen onvergeven zonden naar de hemel. Alleen mijn de heeft Christus verworven. Een bedekking. Ach, we zijn straks gezongen. Hoe die je vleugd? Want die man zal zijn een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de voet. Ach, zitten er nog onder ons. Je hebt ene kostelijke ziel. Dat het nog een spoorslag in uw ziel mocht wezen. Om toch geen rust te vinden waar Christus toch niet gerust heeft. Voordat hij die ganze zaak volbracht. had, Christus niet gerust heeft. Voordat hij de deugde God verheerlijk heeft uit liefde tot de deugde God. Dat hij ons tegen geen rust heeft. Nou, we de deugde God zo krijgen te beminnen dat het niet meer over ons gaat, Maar over God en over zijn eerst. Bedenk ik heb grote rust in zijn schaduw en zeker land. Hoe was je eronder gekomen? Met een sprong van een tekstje. Met een sprong van een versie. Nee, mijn hoort. Nee. Als je zonder gekomen is. Gelijk met die boosheid. Aan de tafel van David gedraaid. komt de bruid van de Napelbos. Door het zielzaligend geloof. En wat predik ik dat voor? Dat laat met zich doet. Als je gelooft voor je hebt, hem, moet je eigen je Soms tegen God voelt. Maar hetzelfde zelfde geloof, mijn hoor, dat laat met zinken. En die krijgen, wanneer ze hebben op de plekje mag zijn of mag komen. Ach, die worden op de armen des geestes als het ware getreden. En aan het hart van Christus neergelegd. Maar ze vinden een bedekking. Wij gaan hier nu niet een verklaren een rechtvaardig maken. Want ik kom straks nog even terug. En mijn houders, daar vinden ze een verblijf, Een bedekking. En waar we straks nog weer van zongen. Hier wordt de rust geschokt. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Hier wordt de rust geschokt. Ach, Christus, leer dat drukkelijk. Komt herwaarts tot mij, gij alle die vermoeid en belast zijn. En hij zegt, en ik zal u rust geven. In Christus te mag rusten in die volbrechten arbeid van Christus. Rust mijn ziel uw God, schoon. Ach, daar kan het wel eens wezen. Wie zal de schuldiging inbrengen tegen de huid verkonen, God. God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Ook de rechter aan God is die ook voor ons. Is. En mijn hoorde oh, zonder die schade van die wappelpom. Er kan een slang niet meer komen. Ach, in de boom, in paradijs. De kennis des goeds en des kwaads. Daar komt een slang bij. Daar komt een slang bij. Maar hier kan een slang niet bij ons. Nee. Nee, die is de kop verprijkt. En hier kan de dood niet bij, want die is ontroofd van zijn kracht. En hier kan de wet niet bij, want die is in zijn eis en in zijn vloek voldaan. En mijn gehoord is hier, weet men, de verzoening en de vergevingen is zonden in de zwellige omhelzing van die dierbare dorp en de de middelen. Ach, wat zit dat bruikje dan niet te Ach, hebben we het in ons leven wel eens naar waren. Ik hoor die man zeggen, nou. Ik geloof wel dat ik dat in mijn leven wel eens achter mij leef. Maar het is er nu zo ver vandaan. Ja. Het is er nu zo ver vandaan, dat kan. Ja. Dat kan. We vinden van die bruid nog, ze zat hier al oh, Maar we vinden op een andere plaats dat ze op de hoogste van Herman zat. Kom bij mij van de liefde af. Waar ze de hoogte mee gekwam. En ach, nou kan het wel eens twee. Dan de tijd en je mijn naar huis. Dat hij niets van een appelboom ziet. Hou nee. even een stapje verder. Dat hij niets van een appelboom ziet. Ook van zijn schoonheid niet. Wat dan? Dat hij alleen maar zijn eigen zwart ziet. Ja. Dat hij alleen maar zijn eigen fout ziet. Dat je alleen maar zijn eigen ziet. En in zonderheid al staken met de huwige pijlen, dat is ongelooflijk. Nog een pijltje die afkomt te schieten, je hebt geen huis God. Die kon je nog wel bedrogen hebben. Dan moet je een tijd in je leven en de wetenschap omdragen dat je een plekje gehad hebt onder die appelbos en dat je daar zo veilig en zo rustig staat. Maar dat er een tijd aan komt te breken, daarmee je op zou zeggen, ga ik voorwaarts, ik zit er niet, en achterwaarts, ik merk het niet. Ter linker of ter rechter, is er niet. O, oh, mijn hulers, dan kan de tijd betijden wezen. In de waarneming en in de doorleving van de kerken, God. Het, het is niet ook een onderscheid of dat God torent of dat hij kerstijt. Ach, of had het zijn gramschap en dicht weg, toon mij toch. Dat uw kastijden in mijn lijden uit geen glimmigheid gezien, kon u niet om Het kan zo donker en zo duister wezen, door de vorst der duisternis met zijn vurige aanvallen, met zijn vurige pijpen. Ach, Christus zegt tegen de, tegen de Petrus en tegen de zieken. De staten heeft die zeer begeerd te zichten naar het erl. Maar als ze op de zee vleggen, kunnen ze van de voorstelling van Christus soms niet zien. Oh, ze moeten in de daadelijkheid weer leren kennen. Ik heb voor ze mee. Maar dan kan het zo duister wezen. En mijn heurigen, ik zeg de vurige pijlen. En het inwonend verkeer kan zo dames zijn kop opsteken dat je zou kunnen zeggen, kan dat nog met genade bestaan. Ja. Kijk volgens. Wanneer de kerken gods in de doorleving iets van kent. Dat ze niet graag zouden willen dreigen, misschien aan ene, aan de nog andere vrienden. Aan niemand zouden ze zich durven openbaren. In de waarneming van de inwoners verder. De Wanneer alle boosheid nog in de hart openbaart en oplegt. En geneigt tot alle kwaad. Ach. Ach, dan kan tijden aanbreken of het er nooit niks gebeurt. Ja. En hoe zijn ze daar nou? Ach, dat is niet zo met mijn hoorden, Ja, maar ik ben toch zijn eigen eigendom. Nee. Dan gaan ze treurend over de heil. Treurend over de huid. Ach, dan kan er een tijdje lezen. We van de bruid op een keer. Dat ze de deur voor de liefde. Maar wanneer dat hij zo achterlaat. dat er ingewand ontstoken was, gaat zo roepen, heb gedienst gezien. tien, die, die mensen. Die. Ach, dan gaat het wel eens hoe de mijn is, zouden we die nou vanavond op ons zitten. Ach, dat zijn die van je hoofd verkeerde mensen. En dat zijn die van je hoofd Die komen er wel eens aan week. Dat het enkel en alleen genade zal zijn tot de laatste snikken. Enkel en alleen genade tot de laatste snikken. En als het dan weer eens waar wordt, dat hij zich komt te openbaren, het zij door middel van de bediening des woord, het zij door dat we wat lezen, het zij dat God de Heilige geeft, een waarheid aan ons hart brengt en verklaart. Ach, en ze krijgen dan weer eens zijn een gezicht op hem. En dan zeggen ze, ah, oh, wat aan is er gelijk een appelboom onder de bomen. Nog. Ach, dan ervaren ze dat die gisteren heden tot de eeuwigheid dezelfde is. Dat hij dezelfde is en blijft. En als ze hem dan weer krijgen te zien als hij enige schuilvaart, dan zeggen ze met de dichter, wees mij een groot moment te wonen. Een hoogvertrekkend toevlucht in benauwde tijden. Ach, dan zouden wij u willen wijzen. Zowel in het wezen des geloofs als in het welwezen des geloofs. Hebben we erkennen. Ach, om dan toch de toevlucht. En dat het vanavond nog eens waar wordt, worden. Dat er as van het vuur geblazen werd. En dat het vuur ter liefde ging branden. Ach, het vuur der liefde ging branden. Wanneer ze zegt, ik heb een grote lust in zijn schaduw. Ach, dat ik nog eens aan zijn hart mag zijn. We vinden dat de bruid zegt hij, kuste mij met de kussen zijn mond. Ik heb grote lust in zijn schaving en ik zit eronder. Maar ze bij vernieuwing weer is die zalige gemeenschap. Er kan bij tijdens soms het avond zijn. Oh, het kan soms wel eens wezen in de eenzaamheid op je slaapkamer of op je bed vertrekken. In de eenzaamheid kan het wel eens wezen. Ach, mijn houders. Eenzaamheid kan bij tijden wel eens wezen. Dan met de dichter zeggen, eenzaam en ik Maar het kan ook wel eens zijn, eenzaam met hem gemeenzaam. Ach, eenzaam met hem gemeenzaam. Om onder zijn vleugel een verberging te vinden. Een toevlucht tegen de wind. En een verberging tegen de voet. En wat zeggen ze dan van hem gelijk. Een appelboom onder de bomen is wel. Is mijn liefste onder de zoon. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En ik mag er weer eens onder zitten hoor. Ik mag er weer eens onder zitten. En ik mag weer eens een keertje met vader zeggen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukken of benauwdheid of komen. Of slaat of gevaar. In deze alles zijn we meer dan overwinnen. Door Christus die ons kracht geeft. Ach, mijn gehoord, is dat gezegende plekje. Ach, het is hier maar bij tijd. Maar wat zal het eens wezen, mijn gehoord, als het verwaardigd mogen worden om eeuwig de vlerken te mogen verkeerd. Waar geen zonde meer vandaan en geen Satan en geen ellende en geen wereld meer verleidelijk is. Om oh, nog eens één sprake, maar we zijn daar rustig de, de vermoeidheid van krijgt. En er wordt de stem des niet meer gehoord. En er zal geen één meer zeggen, ik ben ziek. Om oh, nee, we met zijn vleugel dat hem mogen verkeerd. Ach, en dat is al weet mijn ouders. Maar we zijn in de derde plaats nog zijn vlucht Als ze nou onder dat boompje zat en ze kreeg geen vrucht, dan moet ze nog sterven van honger en dorst ze nog sterven van honger en dorst. wat zijn al nou de vruchten vergeving, verzoening verlossing aannemen, heiligmaking o de gezegende vruchten we zijn de spijs en de drank ze worden verzadigd met het goede van de volk ach mijn heurders de verzadiging wanneer ze in honger en dorst want we vinden hier dat ze het grote lust in zijn schaduw en zit eronder maar ze krijgen ook de vruchtjes van. de vrucht de verzekering dat haar zonden vergeten zijn de vrucht dat God bevredigd is de vrucht dat ze verlost is van de vloek der wet en van Gods toren en van de straat der zon, de vrucht dat ze de gemeenschap Gods weer terug mag krijgen. De vrucht door die dierbare geest verzekerd en verzekerd te worden. Ach, die vruchten mochten de peesten bij die zonder de discipelen ervaren. Wanneer ze vervuld werden met een heilige geest. Hebben ze de vrucht van die appelboog die op Goolgota verworven is. Waardoor ze vol geweest zijn van Christus. O, mijn is die gezegende vrucht, dat is er niet alleen wie ik, vrede bij God, maar zelfs als een Heere met de dood dat hij is, een liefhebbend God en Vader, een thuis komen verkrijgt, dan maken ze de zoete vruchten van een zorgend en een zegend en een zaligend God en Vader ervaren. Och, wat is er toch bij Christus aan te treffen. En wat heeft hij toch verworven. Waarvan we nog even zingen. Uit Psalm 22. En daarvan. Dertiende uh, vers. Ik loop. Heer man, In een grote schaar. En wat ik u beloofd heb. In het heetgevaar gevaar ik. Op het heilig dank altaar. Bij die u vreest. Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten disgeleid wie God zoekt zal hem prijzen. Zo leeft u haar door stemelskundbewijs en eeuwigheid. Het is de dertiende vers van Psalm 22. Ja. Van Christus lijden en gehoorzaamheid, van Christus opstamming en hemelvaart en van Christus zitting ter rechterhand God. En wat zullen die vruchten waren, en zal die zoetigheid bestaan? Ach, die zoetigheid zal bestaan in een sloete gemeenschap te hebben met die dierbare borg. En als vrucht zal dat zich naar buiten openbaren. En waarin dan, als zijn vrucht, dat die in verworven heeft, ook de heilig maken. niet alleen de vergeving, niet alleen de verzoening, niet alleen de verlossing, niet alleen de aanneming, maar ook de heilig maakt, niet alleen de rechtvaardig maakt, maar ook de heilig maakt. En dat is een vrucht van Christus, die ons geworden is van God wijsheid. Rechtvaardigheid, heilig maken. Dus Christus is tevens onze te heilig maken. Dat is een vrucht van die appelvolk. Als wij een geheilig volk, waarvan dat u zegt ik heilige mijzelf voor hen, opdat dat ook zij geheiligd worden in waarheid. En een heilig volk met een heilige wand, dan zal het de vrucht waren in onze wand. Onze wandel ja zeker. Mijn hoorde, groot praten. En niet doen zoals we praten. Dat onze praktijk is overeenkomstig, onze beleid Ja. Ach, mijn hoorde, dan zullen er geen mensen weten die aan de straat kan vinden. Nee. De eerste vrucht van de heiligmaking is, dat we steeds op het oog hebben, de deugde God. Dat ik dag het van welsalig, zeg de oprechte van gemoed, die ongodwijs de wel wendigheid. Het spoor der godsvrucht van gedot, welzalig die bij dagen en bij nacht de Gods wil bepleit. En hem als het hoogste goed van harte zoekt, nee is van de kracht. Ach, de liefde tot de persoon des middelaars. Maar mijn God, het is niet alleen dat het in onze handel en wandel openbaar komt tegenover God. Maar ook tegenover onze naast. Ja. Ook tegenover onze naast. Ach, dan is de vrucht des geestes liefde. En als de vrucht des geestes liefde is, wat is de liefde wonderlijke zes. Wonderlijke zes. Dan neemt de liefde. Mijn uur is in het laagste plaatsje. Ach, die strijdt niet voor zichzelf. Want de liefde is mijn beeld. Eigen vecht zich dood voor je eigen. Ja. En eigen liefde op de troon van Hooghoek. Dat is gevaarlijk hoor. Ach, dat is gevaarlijk. In zo'n breed als een kind van God op de troon van Hooghoek kwam. Want dan moet je een duikel maken, mijn oren. Waar je soms tanden knassen tegen. Is. Ja. Oh, het onzeggelijke gevaar. Daarom is zo nuttig en nodig, mijn oren. Dat we hier leren kennen een kruis. En dan is de sloetigheid van het kruis. Is de van de vrucht van Christus. Dan het kruis van Christus. Dan zul ik een zulke zoete vrucht. Dat we in ons kruis. Hem nog maar roven. Ach. Ik denk dat het weinig oefend wordt. Ik de mensen niet. Dit is wel erg misschien dat ik het zeggen moet. Maar als ik leef in het doodsformulier. Om het kruis vrolijk te draaien. En de vrucht. De vrucht die de appelboog. Zou het kruis achter Christus dragen. Niet voor hem gelopen. Niet voor hem lopen, Maar achter hem dragen. En als we het dan achter hem dragen, Dan mag het de zoete vruchten van het kruis. Wat het is zo duidelijk. Dat. Met de bruid zeggen. Mijn liefste is mijn. En ik ben het Die is wijt onder de licht. Och mijn god, De zoete vruchten die kunnen het hart soms vervullen met de voorsmaakjes van het hemel. Die zoete vrucht en want God te leven en God gewandeld zijn de is van het voort. Want in de hemel daar zal alleen de liefde zijn God liefde en de naastliefde zal dan volmaakt zijn. Ja. Zal dan volmaakt zijn. Maar hier openbaar ze zich in liefde en mijn en die spreidt zich uit. Er tot God en tot onze naam. Maar ook onder het kruis. Wat zal er nog meer mee brengen? Mijn houders. Als we van die vruchten mogen eten. En er iets van genieten. Daar zullen we ook. Er het kerkgemeenschap voor elkaar het goed bezoek. Ach, dan denk ik niet. Dat er iemand me kwalijk zal nemen. Al was dan er vanavond soms eigen grootjes geweest. He. En al was dan er vanavond misschien, dat zou nog kunnen zijn een beetje vrevelig geweest. He. Vrevelig. Niks gewond, broer. Niks gewond als er geweest Dat je zegt, dat komt dat mannetje daar gedurig maar weer op terug. De noodzakelijkheid om in Christus geboren te zijn. Denk er We hebben straks gezegd: we u niet te verlogen, maar houd ook in gedachten is wanneer we zijn. En dan gunnen we uit liefde tot de eer van God. Zou u niet eens vragen: Een keert die God zo niet krijgen dat niet meer ging om je zaligheid? Zou je een keer die zo lief krijgen. of dat je naar de helft hier naar de hemel. Dat God eeuwig bemint werd omdat hij God is. Ach om dat plekje in te mogen nemen. En dat hij naar de helft zou willen. Als het ten koste was van de duidelijke God. Liever naar de helft. Niet om God te voelen, maar om dan nog eeuwig daar te zeggen. De Heer is eeuwig recht. Kan je nou indenken. Vinden jullie dat nou hard? En vind je dat nou scherp? als je het eeuwig welzijn. En het goede voor je. Dat is de vrucht. Mijn heus. Van een boom. Christus is. Die mij vindt. Vindt het leven. En trekt welke welgevallen van de Heer. Al die mij haten doen. Zijn viel geweld aan. Hebben ze doden. En het zegt. Die mij vindt. Die vindt het leven. Merk eens. Zo vinden we hier weer. Dat hij. Volkomen voorgesteld wordt. Als die nappel Een vluchtveuvel. Hier in de tijd. En een eeuwige vervanging voor de eeuwige. De vruchten die hier gesmaakt worden in beginsel. zal eeuwig meebrengen. Verzadiging tot in eeuwigheid. Daar zal ons het goede van zijn woorden. Verzaalde reizenprijs. Och wie gij mocht zijn. Ik wijs u vandaag nog. Die appel, Die is er nog. In het midden van de zomer. des zon. Hij wordt u vanavond nog gepreekt Dat die appelboom Nog steeds zijn vruchten dreigt. Nog zowel in de zomer. Als in de winter. Want hij is geplant. In het eeuwig vrijmachtig. van God. In het midden van een kroon als het land. En als het land voeren de waterstromen aan de bomen, aan die rivieren. Geven de vruchten van maand tot maand. Ach, dat ze er toch nog waren. Die had aangestoken weg, om toch zulke een koning te leren kennen. En zijnde die er iets van hebben leren kennen. Ach, dat God geeft. En dat middelste waarheid gebruikt begon het dat u geen rust zal vinden, voordat je mag rusten in een volgerecht. om te leren kennen, daar zonder naam, en zonder taal zijn goede geluk vergeven, goede geluk vergeven, ik heb de even gedrood verdiend, en ik kreeg het even geleden, hebt u die genade in onze zielen verheerlijk, ach, ach, als we maar bij, ons, bij ons eigen naar de vruchten zoeken, zullen we het niet vinden, Zullen ze misschien niet vinden. Maar schrijf ze maar niet. Want vinden nog dat hij zou zeggen: Ik was net en ge hebt me gekleed. Ik had geen praat tegen hebben geherbergen. Ik was in de gevangenis, ge hebt me bezocht. Enzovoort. En dan zou ze niet zeggen. Ja, heer dat is waar, Ik heb zulke schone vruchten gehad. Nee, zei hier, waar? Waar, heer? Hij zegt, zo dat aan een. Van mijn minste gedaan, het heb ik mij gedaan. Dat is de vrucht van hem die keert, weet het ook, En wat zal dat teweeg brengen? Om straks, ik, daar een strak te mogen worden. Van die een appel Ten eerste, van iets dat schoon is, word ik niet verzadigd. Een moeder wordt van haar kind nooit verzadigd. Die zegt niet, als ze een jaar of twee of drie of drie en nou, nou, heb ik ervan verzadigd. De man wordt van de vrouw niet verzadigd als het goed is, en de vrouw van de man niet. Bedenk eens, mijn woord. Ach, en Christus wordt niet verzadigd. Voordat ze straks bij hem zijn. En zij zullen niet verzadigd worden voor voordat ze bij hem zijn. En dan zal er een volle verzadiging zijn. Dan zal Christus zijn hart eeuwig op kunnen halen aan zijn kerk. Om ze de vader voor te stellen, zijn gemeente, zonder vlekken. erin. En zij zullen eeuwig verhad aan hem opmaken hangen. Het land dat geslacht is. Is waardig te ontvangen. De ezel of de prijs en de dames zullen ze niet meer hoeven te zeggen. Ik heb grote lust in zijn schaduw, Maar mag het over zijn vleugelwerk. En hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis een een volle peet. Van wel eens maakt hieruit. In liefde dronken. Amen. De Heer, u mocht de naprediker nog steken, nog genadiglijk achtervolgen, met lieve vissers, zijn vrucht nog af mocht werpen voor die grote dag der hele tijd. het zonder hoonzaam aangekleed. gaat in verzorging, naar de liegelen tot de plaats de woning dekkend, onder de schaduw van uw vleugelen, de stegen nog. Wat op uw zegen is, wachten we. En bewaren niet Tot de plaats zijn er woon nu ook op onveilige wegen. En verloor ons om Jezus willen. Amen. Amen. Onze slot, en zei het Psalm 119 en 65 Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel. Dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis. Gelijk het licht duister op de onklare gegeven staan. Aan slechte wien vermist een zulke glans en eeuwige nacht op no Heer Jezus Christus en de liefde Godse de Vader en de troostvolle gemeenschap dat Hij die geest te zijn en blijven met u lieden Amen